Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Een man heeft in de Duitse deelstaat Beieren vanuit zijn auto het vuur geopend op een aantal mensen. Volgens de politie zijn er zeker twee doden. De man is opgepakt. Vanochtend reed hij in een dorpje ten westen van Nuremberg op een vrouw van 84 af en schoot haar dood. Even later beschoot hij in het volgende dorp een fietser. Die kwam ook om. Ook een boer en een automobilist werden beschoten. Zij bleven ongedeerd. Na een korte klopjacht werd de schutter bij een tankstation aangehouden. Het is nog onduidelijk wat hem bewoog. In Turkije zijn bij politieinvallen 21 mensen opgepakt die banden zouden hebben met terreurgroep IS. Drie van hen zijn buitenlanders die naar Syrië wilden afreizen om daar te vechten. De invallen waren in Istanbul en omgeving. Ook waren er politieacties in de buurt van de grens met Syrië. Turkije doet steeds meer om te voorkomen dat mensen naar Syrië vertrekken. Volgens premier Davutoglu is het conflict in Syrië een groot risico voor Turkije. Op de A2 bij het tankstation De Lucht bij Zalbommel is bij een ongeluk een baby om het leven gekomen. De moeder raakte licht gewond. De auto reed in de richting Eindhoven door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Door het ongeluk ontstond een verkeerschaos. De A2 is in zuidelijke richting afgesloten. Er is een file ontstaan van 10 kilometer vanaf verkeersplein Del. Door vakantieverkeer naar het zuiden is het extra druk op de A2. De politie verwacht dat het nog een paar uur duurt voordat de weg in de zuidelijke richting weer open gaat. Een Duitse ICE-trein is vannacht op een kudde schapen ingereden. Daarbij zijn negen schapen omgekomen. De reizigers bleven ongedeerd. De schapen waren waarschijnlijk op het spoor terechtgekomen doordat het hek van de wijn niet goed was afgesloten. Het ongeluk met de hoge snelheidstrein was in het deelstaat Turingen. De trein kon nog wel verder rijden naar Leipzig, maar is daar vanwege de schade uit de dienstregeling genomen.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 De vrijdagmiddagdrukte is begonnen in de Randstad. Er is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort en op de A2 en de A27 richting het zuiden. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden Oost 4 kilometer. En op de A2 utrecht Bos tussen Beest en Kerk drielt 12 kilometer door een ernstig ongeluk. De rechterrijstak is nog dicht en dat levert je meer dan een uur vertraging op. Verkeer van Utrecht naar Brabant kan het beste via Gorkem rijden en bij onderweg naar Limburg rijden dan via Nijmegen. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam staat tussen Knoopendel en Gorkum 8 kilometer. En de A16 Breda-Rotterdam voor het De bregseplein 4 door een ongeluk. De ook is dicht. De brug bij Gorkum staat even open. En het is er al zo druk. Vanuit Breda naar Gorkum staat er 3 kilometer. En het is drukker op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Vanwege die omrijders natuurlijk. Tussen Houten en Lexmond staat 11 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon Zon, zee, zee. zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu ZFM luncht, waar je ik heb de pen te hand genomen. Ik wil mijn brief gewoon eens effen met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie kan ik fluiten. Ik heb daar recht op, maar ik vraag daar nooit meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus Beatrix, dan moet ik best aan trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling, Rick en Rob. Ik sluit een foto bij in deze envelop. De is 16 en ze schaamt zich voor de regen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson hessie krijgen. Maar ik had geen geld, heb ik een streepje terug gehaakt. Wordt het schapel schoven zebra uitgemaakt. Voor Rick en Rob moest ik laatst merk schoenen kopen. Want ja, ze verdommen op kopen rond te lopen. Ik heb er financieel behoorlijk voor gebloeid. Twee maanden later waren ze eruit gegroeid. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbje om. En toen zag ik uw gezicht en nog ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief hoog, het lees hem alsjeblieft Als u hem uit hebt, nou dan snap u wel Waarom Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis genomen Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen Staat op een wachtles Voor het verpleegde huis Ligt op een stretcher in de kamer voor de buis Verleden week lag hij naar Praesje rijk te kijken Ik stond in de goedkope uurtjes Wat te strijken en Een ene flits en Hupfret Oster die was zoek Daar tweede Hansie met garantie Tot de hoek ik durf geen mens meer voor een etentje te vragen Ik ken ze moeilijk rauwe wortels laten knagen Maar laat zij prees, mijn vriendje die eet mee Ik kreeg plekken pijn in mijn portemonnee Toen heb ik een diepvrieskip bij Albert hergestolen En het beest onder de pet van pa verscholen Wat gebeurt er bij de kassa valt die fla? Door die kip was die bevangen door de kar. De hele buurt die hebben het in de krant gelezen Maar nou word ik overal als jatmoos nagewezen Twee weken terug ging ook de stofzuiger kapot En werd mijn fiets gejat, hij stond nog wel op slot Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom Ik schrijf die Beatrix een brief, hooguit lees hem alsjeblieft Als u me uit hebt, nou dan snap u wel waarom Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten Draaide het gras aan, onder alle vier de pitten Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee het gas was afgesloten door het GJB. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik nog een vraag. Ken u eens praten met die Lubbers in Den Haag? Wil u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Hij hebt zijn mond toch vol van zorgzaam samenleven. Economisch zegt hij zijn we weer gezond. Maar mijn huishoudplaatje krijg ik mooi niet rond. Bij voorbaat dank mocht u bij Lubbers wat bereiken. Die lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou, dan doe ik na de envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbio om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alsjeblieft. U hebt hem uit, nou, nou, nou, snap u wel waarom. XR Bonjour, mon amour Moi, Marcel, tu es très belle n n z Je suis nélandaise Je parle un petit peu Français n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 van uh, Harry Eckers, uh, zo even over de klok van 1 uur. Aansluitend uh, een oude nummer 1 hit van de Nederlandse Top 40, Kenny B. En dan staat er weer eentje in mijn nek. het is Kenny B. Nou oké, okay. Kenny B dan met uh, Parijs. Een prachtige uh, uh, ja, single van deze Jamaicaan is het geloof ik, hè? Toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hey, uh, even kijken, uh, wat gaan we allemaal doen? Ja, wat gaan we allemaal doen eigenlijk dit uur? Nou, dat is eigenlijk uh, best wel heel simpel. Uh, we gaan met Toet praten, zoveel mogelijk. <laughs> ik schrik wakker. Ja, je schrik wakker. Je, heel mooi. Yes, sorry, ik was er even bezig met dingen opzoeken. Je zit alweer ja, met je hoofd buiten in het zonnetje, geloof ik, hè? Ja, absoluut. Oh, lekker. Ja, dat wil ja, ik ook. is zo heerlijk. Nou, morgen gaan we echt het strand op en zo. Ja, waar, ga, ga, je, waar je ga je naartoe? Oh, god, dat, dat wisselt. Ik denk uh, 21 morgen of zo. Oh, lekker. Ja, gewoon lekker relaxed. Heerlijk. Ja, en uh, morgen dorp in, hè? Ja, precies. En er zijn een hoop artiesten die morgen gaan uh, draaien daar. Zo ook uh, een Zandvoortse dame. eh uh, ik even snel erbij te halen. De DJ Lady Mix, ken jij Nee. Maxime Eijgossen. Ramonski Eijgossen is het toch ook? Ja, het is ook... Uh... Die, die ken ik daar kennen. Dit is ook een eigen ja. Die kende ik nog. Dat is zijn ja. neefje en nichtje van Dat elkaar. Hij heeft bij een van mijn kinderen in de klas ooit gezeten. Ja. En zo. Dus de, vandaar die naam, die ken ik nog wel. Ja. Oké, okay, nou, nichtje van uh, Ramon uh, Ramonski. Dat is uh, uh, uh, Maxime. Ik ben het weer kwijt. Ja, en nee, ik zit ondertussen de nummer op te zoeken. <laughs> En, een taske uh, kan een man ook niet. Doe dat dan ook niet, joh. Ja, nee, dat is waar. Maar goed, dat is ook niet handig. Een lichtje, dus. Ja, ja, ja, ja, ja, Maar ik ga hem vinden worden. Gaat er niet om. En uh, die gaan dus draaien allemaal in de Haltestraat. En vanaf hoe laat is dat uh, ook weer? Precies, morgen. Uurtje of zeven. neem aan de, van, van een uur of acht. Acht. We beginnen de meeste festivals toch? Ja, dat is ook zo. Het is echt wel festivaltijd. En ik hè, kan het vertellen, want er staan hier twee met handen te zwaaien. Eentje ja? met vijf en eentje met drie vingers. Oké, okay, dus, dus dan is mij het. Is dat 8 uur, toch? 5 en 3 is 53 uur. 35 uur. Gaan hm? ja, ze zo lang door. <lacht> zo. <lacht> ja, nee, oké. Okay. Nee, Vanaf een uur of 8 avonds gaat het meestal pas uh, start, toch? Ja, nou wil je nou precies de line-up zien? Dat uh, kan. Ga gewoon even googlen of kijk op uh, zfm.nl. Uh, Zfmsandvoort.nl. Daar uh, zal het staan. En uh, anders kan je altijd de uh, Zfm-app uh, downloaden. Dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En daar uh, zal het ook op staan. Wij gaan luisteren naar een stuk van uh, een van die dames. Uh, een van de dj's uh, die gaat staan. Ik hoop dat het uh, je muziek is. Ik, uh... ah, alvast een klein voorproefje. Dit is de eerste eigen single die ze gemaakt heeft. Die ze hier toen ook op de radio geplucht heeft. En uh, die zal zij waarschijnlijk morgen ook wel gaan draaien. DJ Lady Mix met uh, Halo. Wie me dan? Met uh, One Day Reckoning song, een van de favoriete nummers van de Toets. <laughs> oh. Grommel. Ja. Uh, yeah. Dat is het uh, mooie, uh, <laughs> dat uh, iedereen uh, zijn eigen muzieksmaak heeft. En dan hoop ik uh, dat ik met uh, dit nummer uh, meer uh, in jouw categorie terecht ga komen. Will and the People, Lying in the Morning Sun. Ja, vind ja, ik dat? Het is altijd beter dan dat. Dus nee, dat kan niet veel. Nee, La, la, la, la. Where the ladies with all yeah. these ever gravies for drink? And sing like a fat soul for what it's worth From the planet Earth In an opera house Travel. Be my own. Het, uh, een uitzending van uh, Giel was dat, uh, was dat uh, I Follow Rivers. Um, ja, het is bijna half twee. En dan uh, betekent dat we live over gaan schakelen naar Studio 16.000. En daar zit onze Toet. En die heeft het regio-nieuws voor je. Wel een rot en fiets, hè. Die Studio 16.000. Dat is echt niet normaal. Nee? Nee. Maar we hebben wel goede verbinding. Adem. Ja, gaaf, hè? Ja, dat vind ik wel weer netjes. Ja, alles aan de techniek hier. Want dat is wel... <laughs> Hey, uh, ja, jij hebt het regio nieuws. Jazeker. Yes, um, uh, het is bekend geworden dat de overleden man... die in Zandvoort uh, gevonden was in de Duinen... dat dat een Oostzaaner is. De identiteit van het lichaam... dat donderdag 2 juli werd gevonden in de Duinen bij Zandvoort... is nu bekend. Dat laat de politie aan dichtbij weten... dat het om een 49-jarige man uit Oostzaan gaat. Onderzoek heeft uitgewezen... dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen... Wat de doodsoorzaak wel precies geweest is, kon de politiewoordvoerder nog niet melden. Vanaf vandaag is het de N200 vanaf halfweg tot Rotterpolderplein afgesloten. Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 10 juli tot maandag 13 juli... onderhoud uit aan de N200 van halfweg tot het knooppunt Rotterpolderplein. Het verkeer wordt tijdens deze wegwerkzaamheden omgeleid door met gele bebording... Het onderhoud bestaat uit asfaltwerkzaamheden en is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Dit werk staat los van de werkzaamheden aan de busbaan. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De werkzaamheden vinden plaats tijdens het weekendafsluiting van de N200 in de richting van Haarlem... van vrijdag 10 juli 9 uur s avonds tot maandag 13 juli 6 uur s morgens. De N200 vanuit Amsterdam is dicht vanaf de Oranje-Nasafstaat tot aan knooppunt Plein. Het verkeer wordt dan omgeleid op via de A5 naar de A9 en halfweg blijft wel bereikbaar. Daarnaast is de oprit van de aansluiting van halfweg dicht uh, tot zaterdag 11 juli uh, 1 uur smiddags. Um, dan gaan we naar het uh, feit dat het centrum en het strand meer betrokken zal worden bij evenementen op het circuit. Het was voorheen zo dat uh, alle verkeer... werd meteen vanaf het circuit uh, weggeleid naar buiten, als dus antwoord. Maar dat gaat dus veranderen. Om het centrum en het strand meer te betrekken... bij de evenementen op, die op het circuit plaatsvinden, zoals de DTM... is er begin van dit jaar de werkgroep Big Five gestart. Gerard Kuipers, wethouder toerisme en economische zaken... die vertelt, door de goede samenwerking tussen de partijen... worden het centrum, het strand en het circuit steeds meer met elkaar verbonden... Er worden spectaculaire randactiviteiten georganiseerd... en steeds meer de Zandvoortse ondernemers doen mee... door hun menus of etalages aan het thema van het evenement aan te passen. In het weekend, uh, komend weekend dus, is al uh, door Joop net ook verteld... de DTM in Zandvoort die is voor de vijftiende keer op het asfalt te zien. De indrukwekkende believers zijn spectaculair... bij de racefans uit binnen- en buitenland. Om de DTM weekend in te luiden is er dus ook al verteld... dat uh, zangeres Luna vanavond... Om 7 uur optreedt het, op het Raadhuisplein. Uh, zij is meer bekend van de zomerrits Vamers aan de Playa en Bailando. En dan hebben we zaterdag de Dancing in the Street, wat om 8 uur zul, zal beginnen. Dan gaan we even nog kijken naar een grote wapenvondst in een woning. na aanhouding van een verkeerscontrole. Uh, er was vorige week zijn er grote verkeerscontroles geweest. En op de Brouwerskolkweg in Overveen is daar een 24 jarige Amsterdammer aangehouden. En bij nader onderzoek hebben ze uh, meer dan 30 wapens in zijn woning gevonden in Amsterdam. Ah, dat is toch een aardige vangst, wie niet? En dan nu uh, het weer. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het weekendweerbericht. Geweldig. Mooi hè? Hij staat dan ook op een tijd te glimmen van kijk ik heb de jingle gevonden. Nou helemaal top. Ja maar ik heb nog niet de tweede gevonden. Ja, maar dat komt wel. Dat, dat, hij zou dat doen toch? Die erbij staat te kijken en te glimlachen nu. <laughs> Even kijken. Vandaag is het zonnig. Het kwik ligt bij een matige zuidwestenwind tussen de 19 en 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder en daalt het kwik naar een graad of 15 Zaterdag wordt een mooie dag met flink wat zon en de kwikstanden tussen 23 en 26 graden. Er staat een zwakke tot matige zuid tot zuidwestenwind en later op de dag draait de wind naar het westen. Het CFM weekend weerbericht. Blijf luisteren. Ja, was je ook wel ja. Kijk je wat weer sneeuwt. Meer muziek. Hey. Hij zit er gewoon al vast. Geweldig. Ja, dat was een goede timing, zeg ik. Ja. Let ja, op. Wat? Helemaal top. <laughs> Dat was het weer. Dat was het weer. Hé, hey, dankjewel. <laughs> Van uh, Gotja en uh, Kimbrouw, joh. Mooie samenwerking. Uh, ik heb ze toen ooit gezien uh, live, uh, dat het glazen Huis, stond in Haardem. Had ah, je zo'n zijpodium, maar ah, daar stond ook uh, Gaggia op... Uh, die een uur uh, lang uh, prachtige klanken door de speakers heen tetterde. Ja, Wat een maloten lekker, zijn he? dat op het podium. Zeg, geweldig. Maar je stond net ook lekker mee te zingen. Moet je de microfoon openzetten? Ja, ja, Ja, dat doe ik wel eens. Dat doe ik niet altijd, maar uh, wel eens. Wat is er? Nee, niks. Ik gewoon nee? weer... Binnenpretje oh, die het uitkomt. Ja. Dat uh, mag, dat is geen probleem. <laughs> uh, uh, kwart over één zouden wij uh, iets gaan doen. Maar uh, <laughs> ja. mijn horloge die is stuk. Dat staat nu op 13.15 uur. 15, dus uh, we zijn nog op tijd. Kijk, dat bedoel ik. Maar het is 13.38, maar dat te zeiden. Uh, uh, iets met restaurants. Inhalen. Ja, um, sinds vorige week zijn we dat begonnen. Um, uh, elke week zal ik een, uh, een nieuwe aanbieding erin gooien. Dus mm -hmm. bij deze. Uh, dit keer is het Latina, restaurant Latina. Het is een pizzeria, Italiaans restaurant. Het zit aan de boulevard Paulus dus dat is de Noordboulevard, uh, nummer 19. Ja. Um, bij gebruik van een diner krijgen de luisteraars van CFM een, een uh, liqueurtje. Dat krijgen ze aangeboden van het huis. Oeh lekker. En de kinderen een, een chocomel of een frisje. Het oh. ligt een beetje aan de leeftijd. Zo ja, want zeggen. ik denk dat die kleintjes geen frisje mogen nee, met de prikker nee, in. Nee, dus die mogen een chocomel of een fristie. Maar uh, dat zal aangeboden worden door het Italiaanse restaurant... als ze zeggen dat ze naar de CFM radio geluisterd hebben... en van deze aanbieding hebben gehoord. Oké, okay, cool. Ja. En uh, de kaart voor de rest is erg lekker gezellig. En, uh... nee, ik, vind, ik heb daar uh, vorige week nog gegeten. Um, het is ontzettend lekker eten. Ze gebruiken goede ingrediënten. Uh, ja, niet echt een vreselijk, uh, ongelooflijk uitgebreide kaart. Maar genoeg om lekker te kunnen kiezen. En is het echt uh, een pizzeria of pizzeria, een Italiaans restaurant? Uh, echt Italiaans restaurant. Dus ook uh, antipasta vooraf. Of, ja. uh, uh, uh, salata mista, die is ook erg lekker. En, ja, dat soort dingetjes. Uh, uh, vlees, uh, pizza's, uh, um, pasta's, pasta's. Ja, van alles. Lasagna's, alles. Ja, lekkere is lekker. ook. Jam, jam, jam. Dus wil je bij Latina zand voor het eten aan de Boulevard Pavelsloot nummer 19... zeg dan dat je naar ons hebt geluisterd. Want dan krijg je een lekker liqueurtje. Roost. En uh, voor de kids uh, ook een uh, lekker snuisterijtje. Maar dan alcoholvrij. Jawel. Dat dan weer wel. En ben je nou 18, dan mag je ook gewoon... Mag je snap ze. Mag je ook wel een liqueurtje je Een of dat soort dingen. Het zal waarschijnlijk wel een limoncello zijn. Ja, meestal wel. Ja, Die was erg lekker, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik meteen. Oh, krijg je wat trek in. Als ik dan zo naar buiten kijk en het zonnetje schijnt... en dan zit ik me dat alweer helemaal in te beelden. Ik kan er ook heerlijk op het terras zitten. Uit de wind, uitzicht op zee. Nou, helemaal lekker. Nou, top, gaan we doen. Gezellig. Dank u. Dan nou, wij weer een, de laatste 20 minuten van Zand voor Lunch. Ja, er gaat nog veel gebeuren natuurlijk de hele middag door. Maar eerst gaan we luisteren naar een stuk van Mark Ronson. Eigenlijk een heel onbekend iets wat wel op zijn album staat. Wat nooit als single is uitgekomen. Wat je eigenlijk ook nooit op de radio snel, snel zou horen. Dat is Uptown's, Uptown's First Final van Mark Ronson.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 Maar wordt geruisloos weggespoeld en vul mijn plek weer in de leegte.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 De sun, met uh, Only know you love was, when you let her go. passengers met Letter Go. En daarvoor het prachtige wit licht van Jeroen van der Boom. Waar toen nog zoveel opheffen over was. Maar gelukkig uh, wel uitgebracht mocht worden. Ja, het mocht niet uitgebracht worden omdat ophef. het van. Uh, ja, opheffen. Het was uh, van uh, The Passion. Mm -hmm. Van uh, de EO. En uh, oh, omdat God, het publieke het omroep is, mag er niet. geen commerciële oh, dingen shit. aan verbonden worden. Dus uh, John Newbank uh, was best wel boos toen. En uh, Jeroen uh, van Koningsbrugge die het heeft gezongen natuurlijk ook. Maar uiteindelijk, uh, het is zelfs tot de rechtszaak gekomen en ze hebben de rechtszaak gewonnen. en mocht gewoon uitgebracht zo. worden, zolang de EO er maar niet aan verdient. Uh, dat doen ze ook niet. Uh, uh, die hele discussie was nog gaan. Toen kon je gratis zo die dvd van de passion uh, van uh, 2015 uh, bestellen. Okay. Dus dat doe ik. <laughs> Hè? Want ik wou dat nummer hebben. Ja, natuurlijk. Dat is logisch dat ik het die hele passion niet heb gezien. Ik kijk er nooit overigens, maar dat tezijde. En, um, nou, ik kreeg hem uiteindelijk binnen. Toen was dat nummer al dus uitgebracht. En uh, dan gaat de telefoon. Ja, goeiedag. U spreekt met die en die van de EO. U had laatst de dvd van de pissen besteld. Wilt u lid worden? Wilt u donateur worden? Oh of dat God. soort dingen allemaal. Ja. Nou, een kwartier later uh, en uh, duizend keer nee zeggen later... Uh, hebben ze nooit meer teruggeweld gelukkig. Maar dat heb je nog een kwartier later gebeuren. Ja, nou ja. Uh, <laughs> ja, eigenlijk wel. Kijk, dan ben, ben ik ook wel weer beleefd in dat ja. opzicht. Dan laat ik ze ook uitpraten. En, uh, ze hadden alleen een euro-request uh, gekregen van mij. Hmm. Maar ik heb wel de dvd, ik heb hem nog steeds niet gezien. Ik heb hem nou niet meer nodig. Dus. <laughs> Want het nummer is gewoon uitgebracht. <laughs> ja, precies. Hey, um, ja, het zit er alweer bijna op. Nog een Gaat kleine 10 minuten. Hè? Gaat Eentje. snel. Had jij nog eigenlijk een verzoek uh, platen? Oh, nee, niet bijzonder. Nee, niet bijzonder? Nee, hoor, ik heb wel van een aantal nummers genoten vanmiddag. Ja? Ja. Ja. Zou zo, zo, ja. ik nog wat van onze ze, lieve collega van Breek de Week uh, draaien? Nou, dat is wel een goed plan. Die heeft ook altijd wel uh, mooie nummers. Uh, nummers. Deze? Uh, wel, ja, wel jij joh. Je, ken hem niet. Misschien jij wel. Cherish. Dat Het is uh, klink bekend. Meteen de 12-inch version. Dus zij duurt uh, lekker lang. Van uh, cool in the gang, is dit? Ik zou uh, zeggen, ik ga iedereen vast een heel goed weekend wensen. Ja, jij gaat er vandoor, hè? Ja, ik moet weg. Dankjewel. je dus, wel. Uh, ja, graag gedaan. En. Uh, Wie weet, tot een volgende. Je weet het maar nooit. <laughs> okay. Bedankt. Goed weekend, man. Yes, but, uh, uh, uh, um, cool in the gang. Ik was even mezelf kwijt. Dat uh, kan wel eens gebeuren. Hey, uh, Zandvoort lunch zit erop. Ik hoop dat het allemaal gesmaakt heeft. Ik hoop dat jullie genoten hebben thuis en uh, ja dat je de tips opvolgt en dat je lekker naar het restaurant gaat uh, voor een lekker snuisterijtje erbij. We gaan eruit met uh, Lady and the Bellum met niet jouw naam.